Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Een woordvoerder van het Israëlische leger heeft gezegd... dat het leger vanavond de acties op de grond in de Gazastrook uitbreidt. Wat die uitbreiding precies inhoudt is niet duidelijk. Er zijn berichten dat de Gazastrook op dit moment... heftig en aanhoudend wordt gebombardeerd. Verder is de telefoon- en internetcommunicatie in het gebied uitgevallen. In Bloemendaal zijn sommige reclames langs de weg per direct verboden. Namelijk de reclames voor vlees, vliegreizen en fossiele brandstoffen. Dingen die slecht kunnen zijn voor het klimaat dus. Ook in Haarlem gaan dit soort reclames binnenkort in de ban. Daar duurt het allemaal een stuk langer, want die stad kondigde het vorig jaar al aan. Het Openbaar Ministerie wil dat een man die een containerwoningcomplex in de fik stak, in Amsterdam, zes jaar de cel ingaat. De brand was vorig jaar november en verwoestte een woonblok van 75 containerwoningen. Daarnaast werd een ander woonblok van 60 woningen onbewoonbaar verklaard. De uitspraak is eind deze maand. Volgens het Israëlische leger gebruikt Hamas het grootste ziekenhuis van Gaza stad als hoofdkwartier. Het Shifa ziekenhuis zou toegang bieden aan tunnels die door Hamas zouden zijn gegraven. Daarin zouden strijders zich verstoppen. Er zouden daar slaapzalen en badkamers zijn voor honderden Hamas strijders. En deze artiest is officieel miljardair. En deze artiest is officieel miljardair. Taylor Swift, het financiële tijdschrift Bloomberg zegt dat... komt allemaal door haar Eras Tour, waar ze flink mee heeft gecashed. Met alles wat Taylor Swift bezit, wordt haar vermogen nu op dik 1 miljard euro geschat. En daarmee staat ze in een niet zo'n lang lijstje van andere artiesten die ook miljardair zijn. Namelijk Jay-Z, Rihanna en Paul McCartney. Dan nog het weer. Vanavond alleen langs de kust nog flinke buien. Morgen een regenachtige dag met in het westen kans op onweer. Dan wel iets warmer, maximaal 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWD. Er staat nog een file in de regio op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. De verdraging is daar een kwartier... en dat heeft te maken met een ongeluk bij knoopend de Nieuwe Meer. Daar zijn ook twee rijstroken dicht... Tot zover de ANWB verkeersinformatie Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Net nu. Je luistert naar Jelmer en de MM's. Elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM Zandvoort. Hotter than a hoochie coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, here amid cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just to live in for the minute. Yeah, way down yonder on the You Never knew how much that muddy water meant to me But I learned how to swim and I learned who I was A lot about living and a little about The wind is in my old Chevy. I was willing, but she wasn't ready. So I settled for a burger and a grape snow cone. I dropped her off early, but I didn't go home. Down by the river on a Friday night, a pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan just to live in for the minute.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 Ja, het is de tweede uur van jammer en M&Ms en we hebben het hele weekendje gehad. Hoe herken ik het programma wat door Mike gemaakt? We hebben een random country nummer gehad, we hebben wat heavy gehad en wat popmuziek. Nou ja, dan is het eigenlijk compleet. En goed, we zijn weer terug voor het tweede uur. Wat vonden we nou van dit openingsnummertje? Ik vond het wel grappig alleen volgens mij op het einde zat er een soort sample wat een ander nummer is. ik heb geen idee. Dit nummer is uit, nou ik geloof 94. Ik heb geen idee. Dat is ergens van. Dit is echt zo'n nummer wat je dan ontdekt in een of andere random playlist en je Oh, dat is best wel catchy eigenlijk. Nou, tot zover dat. Het is tijd voor het Zandvoort kwartiertje, want ja, we blijven een Zandvoort radiozender. Dit keer iets langer dan uh, wat we normaal want de nummer was korter. En ik heb het in het programma niet geüpdate. maar goed, het Zandvoorts kwartiertje. Een paar items, wat is er nou in Zandvoort gebeurd? Ten eerste, Formule 1, want de organisatie van de Formule 1 wil ook Zandvoort op de kalender na 2025. En dat is natuurlijk best leuk, want Zandvoort is een klein circuit, gaan het open. En nou ja, je ziet toch steeds vaker de oude klassieke Formule 1 banen verdwijnen voor circuit in het Midden-Oosten. Wat je daarvan vindt, mag je zeggen. Dat laten we even in het midden. Maar het is leuk dat de organisatie in ieder geval interesse heeft om het antwoord op de kalender te houden na 2025. En dan verwacht ik uh, iets van de tafel. Nou, oké, okay, dan ga ik wat <laughs> reageren. Ja, ik denk, weer jammer gaat als eerst. Dan ben ik gewend. Maar, uh, nou ja, ik ben natuurlijk hartstikke blij mee. En, en um, uh, zeker ook vanuit de politiek, hè, met de kansen die dat weer... weer... Oh? Ja. Oh, oh, oh? Ik hoorde mezelf even niet, maar niet uit. Okay, zeker ja. ook met de kansen die daarbij komen kijken en dergelijke. Um, ik denk dat het hartstikke mooi is voor ons als dorp. Hè. Dat kan dan toch betekenen dat we een langere termijn hebben... voor nieuwe investeringen, voor dat toerisme hier... En ik zou natuurlijk willen dat in balans houden. Maar dat is ook waar wij van leven met z'n allen. Ja. En volgens mij vind ik dat allemaal hartstikke leuk. Dus ik zie dat heel positief. Ja. Waarom ze ook nog langer door willen, daar heb ik wel een theorie over. Maar die is politiek, dus nou, die hou ik eventjes ja. voor me. Maar jij zit in de politiek. Nee, precies. precies. Uh, en dat, Jij kan ook wel, zijn, ik wel zien dat dat echt impact heeft met bijvoorbeeld de begroting. Ik ben dan niet echt in thuis. vooral niet van Zandvoort. Nou, het, het is een beetje een discussie. Ja, er is, het is sowieso uh, bewezen dat het gewoon in, in de regio aan zich heel veel oplevert. Hè. Dus heb ik het ook over Halen, maar ook over Amsterdam. Eigenlijk de, de hele gebied hieromheen, de vraag is: ja, levert het zandvoort netto meer op, wel of niet? Ik denk persoonlijk, maar dat is dus heel, heel lastig hard te maken in cijfers. Wel als je ook wilt kijkt naar marketingwaarde, naamsbekendheid, dat soort dingen. En met allemaal dingen die je moet meenemen, um, maar dat het zandvoort iets oplevert en iets wat je niet zou kunnen krijgen met conventionele marketing, dat staat voor zich, zeg maar. Weet je, ik denk dat het belangrijkste is hoe pakt de raad, en, en ik, daar ga ik verder even niet te veel over zeggen... maar hoe pakken wij dat gezamenlijk op? Dus ik kan het niet vanuit mezelf zeggen. Nee, okay. uh, om te zorgen dat er daardoor ook meer investeringen naar Zandvoort komen... waar we ook nog ja. na de, het circuit wat aan hebben. Ik denk dat dat het belangrijkste ja. is. Nou ja, het is natuurlijk leuk voor de mensen die de Formule 1 uh, volgen... en leuk vinden dat het weer uh, langer naar Zandvoort komt. Uh, het is natuurlijk alleen wel dat het circuit ook 50 dagen daarnaast nog herrie maakt in het dorp. En als je daar vlakbij woont, is dat natuurlijk... Ja, best wel een ding voor mensen die dat niet leuk vinden. Maar goed, we nou, gaan ermee leven. Ja. Je dorp is een heel weekend afgesloten. Daar kunnen we ook inmiddels een aantal jaar mee overweg. Het is goed dat, uh, denk ik, dat Zandvoort aantrekkelijk blijft... om die investering te doen hè, vanuit de organisatie. Uh, dat is mooi om te zien. Uh, ik vraag me inderdaad wel af hoeveel het echt voor Zandvoort oplevert. Want als ik zie op de Formule 1 dagen zelf... is iedereen de hele dag op het circuit... en komt daarna nog een paar uurtjes mee pikken in het dorp... Uh, ik denk dat het vooral inderdaad om de investeringen er omheen gaat. Uh, die aantrekkelijker is. En qua bezoekers, ja, dan denk ik ook... als het een mooie, warme dag is... dan komen mensen toch wel naar Zandvoort. En ik vind nou niet echt dat ons dorp iets te bieden heeft... als het knetsla, uh, knetsna, uh, kletsnat is en regent. En ja. vooral niet in de winter. En ik weet niet... Of de Formule 1, de mensen die dan komen... die denken van, oh, laat ik hier in oktober nog een keer nou, komen. Nee, kijk, kijk, kijk dit laat ik dit. het zo zeggen. Iets, iets waar het circuit ook wel transparant over is. Hè? Want je hebt natuurlijk ja. de Formule 1 op het circuit... en iets waar ze wel heel transparant over zijn... is dus dat ze zeggen, ja, wij wij verhuren dit circuit, in, in die zin... Als we verhuren asfalt, dat doen we. Ze zeggen ook... we hebben de Formule 1, dat doen we, zeg maar. Dat vind ik natuurlijk heel leuk, dat is een katalysator... voor alles. Maar wat zij natuurlijk ook wel... proberen, of in ieder geval van plan zijn... is daar ook wel iets meer van een soort van... aantrekkelijkheid te creëren voor... Uh, eigenlijk de zakenwereld. Hè? Dus, dus misschien dat daar iets van conferenties gehouden kunnen worden... op een zeker punt of noem maar op. En dat zijn allemaal dingen die ja. nog in ontwikkeling zijn. En dan ja. is het echt, en dan ga ik dus heel, heel, heel politiek correct zeggen. Ik zal het niet vanuit mijn rol als raad... onafhankelijk zeggen, maar vanuit mijn rol in de politiek. Daar zit dus voor ons als raad een taak... <laughs> om ook te zeggen... Hey, kunnen we dat oppakken, waardoor wij daar aan ja. de, de langere termijn niet aan hebben. Dus ik, zal heel ja, subieel, nou, het, ik hoop dat dat subtiel ja, genoeg ja, is. Ja, ik voel hier natuurlijk wat, <laughs> uh, wat voor en wat tegenstand op de tafel. Ja. Ik ben persoonlijk ja. wel uh, Formule 1. Kijk, die mensen komen toch al naar de Formule 1. Ook al is het weer. Ik kan er echt uit, uit ervaring spreken. Ik was er dit jaar op zaterdag de hele dag in de zijkregen gestaan, zoals net ook. Ja, het is niet leuk om daar te staan. Het is leuker met mooi weer. Maar je koopt een kaartje, je gaat er naartoe en nou ja, dan is het leuk... Het circuit inderdaad is ook wel bezig met wat jij zegt zakelijke. Ik weet dat de laatste een EV experience was, natuurlijk niet deze. Wel eens met auto's. Ik denk dat ze daar wel iets kunnen doen. Ik ben een groot voorstander van het circuit. Ja. Ik ben ook niet van mening dat mensen die in de buurt wonen er last van hebben, want er woont niemand in de buurt en de mensen die dichtst bij de buurt wonen zijn de flats van noord. Heb ik het idee? En misschien is de strand, en Ja, Ik denk niet dat dat voor overlast moet zorgen. Maar goed, dat is mijn ja, het mening. Het vooral in de windrichtingen. Ja, ik... En ik moet zeggen zelf... En kijk, ik kan natuurlijk ook zijn... Ik, ik heb ook respect voor mensen die zeggen dat ze er wel last voor hebben. Hoor. Ik probeer het niet zo heel zwart-wit te slaan. Nee, maar okay. zelf merk ik wel. En dat had ik ook met... Uh, toen ik bij me in Alstendel woonde, een tijd terug Met vliegtuigen. Op een gegeven moment filter je dat geluid ook gewoon een beetje weg. Ja, oké. Okay, af en toe in de zomer staat de wind verkeerd. Ja. En dan hoor ik het wel... Maar het zit gelukkig wel net op de frequentie dat ja. ik het meestal, heel af en toe wel, dus ik denk: ja. oeh, dat is hard, dat het ja. meestal wel uh, wel. Nou ja, laten we het afsluitend zeggen: Het circuit mag natuurlijk een bepaald niveau geluid maken. Sommige dagen mogen ze daar overheen met uitzonderingen. Ja, dat sowieso. Ik, ben, ik denk dat het, laten zo zeggen, ik kan me niet voorstellen dat mensen er veel last van hebben. Ja. Als mensen dat natuurlijk wel hebben, kan ik daar, kan ik daar ook niks ja. over zeggen. Ik van. ben blij dat ze blijven, laat ik dat even ja. zeggen hoor. Ik hoop dat, dat ze dat ja. blijven. Daar ben ook. ik ook heel blij mee. Ik ben een ja. groot voorstander ervan, daar ga ik geen geheim van maken. Bij de rest willen ook politiek toch wel... enigszins Jong Zandvoort, PVDA en de PVV... willen de container tegenover de zijn, Wat klaarblijkelijk blijkbaar een jonge ontmoetingsplek heet. Geen idee. Ik dacht dat dat gewoon een soort crackhut was. Maar ja. daar willen ze vanaf. En dat, ja. o, maar daar wil ik even ja. wat, wat inbrengen. Uh, ja. maar dan ga ik toch even een van mijn collega's verdedigen. Ja, voor wat ik begrijp is het zo... dat Raad Koper van de PVA... Uh, niet, dat heeft ze ook, ook publiekelijk gezegd... niet voor de verwijdering was. Ja, Alleen door mee te stemmen met de motie... heeft dat. De facto eigenlijk wel toegezegd, hè? dus dat ja, is eigenlijk niet zo heel, maar klopt. heel handig geweest. Maar, ja, dat... maar het is dus een beetje een gek, uh, een gek misverstand. Zij is eigenlijk zegt, we willen het verplaatsen en wel nu verplaatsen. Nou, ze wilde... zo snel mogelijk. Dus, ze vond... Uh, alle drie vonden ze de huidige plek niet goed. En de PvdA die stelde de duidelijke voorwaarden dat een goed alternatief moest worden ja. gevonden... voordat het verplaatst werd. Precies. Even, dus geen tijdelijke verwijdering. Dit was het nieuwsberichtje voordat die vergadering begon. Hè? Dat was vorige week. Uh, de raadsvergadering als een motie vreemd, dat is een... Uh, motie op niet geagendeerde onderwerpen, maar toch kan daar dan een motie op worden ingediend en dus het college ergens toe worden opgeroepen. Bijvoorbeeld de ver verwijdering van dit jong jongerenontmoetingspunt, dus de container tegenover de brandweer. En het feit was, ja, inwoners zouden last hebben van de omwonenden, dat moet ik zeggen, last hebben van de locatie. Ja, staat er al heel lang, maar daar staan natuurlijk nu twee grote flats bijgekomen. Uh, ik moet ook zeggen dat ik het niet altijd de meest aantrekkelijke plek vond. Uh, maar ik geloof zeker de experts met jongeren en zo... die zeggen van het is wel belangrijk dat er zo'n plek is in Zandvoort. En die is er straks niet meer. Want jong Zandvoort, even de nadruk op jong... en de PVV wilden nadrukkelijk ook echt de verwijdering. En hebben daarnaast in de motie opgenomen... goed alternatief meer in het versteringend de plek van jongerenwerk... Maar de experts zeggen dus nog, dat gaf de wethouder ook bijvoorbeeld aan. Ik schet even hoe de situatie dinsdagavond is geweest. Uh, dat dus echt zo'n punt als gewoon ergens in het dorp een container, een plek, een andere locatie... waar jongeren gewoon zonder toezicht even kunnen zijn en lopen of zitten. Ja. Eh, daar kunnen natuurlijk allerlei dingen gebeuren. Maar ja, oké, okay, dat nu mm -hmm. even persoonlijk. Ik vind ook dat dat gewoon moet kunnen. Als het maar niet... Uh, zeg maar te illegaal is en echt rare ja. praktijken zijn. Ja. Maar kijk, dat nee, hoort, ja, okay. dat hoort ja. toch ook een beetje... Ja. als er wel een soort van veilig gevoel is. Hè? Mensen moeten natuurlijk niet... Als ze een keer stiekem uh, op een 16 een flugeltje naar binnen werken. Ja, dat is nou, niet, kijk, Ik wil het niet aanmoedigen, <laughs> maar dan hoef je niet meteen te ja, worden. Kijk, dat maar. soort dingen. Wat ik eigenlijk bedoel, je hoeft niet de hele tijd op elke hoek van de nee, straat... Uh, iemand in de gaten houden van... hé, hey, nee. doen die jongeren wel alles... Oké, okay. ja. uh, natuurlijk. Alles je moet wel een preventiebeleid voeren ja, hebben. Absoluut. Bijvoorbeeld met alcohol staan we niet mooi op de lijstje. Nee, zeker. Uh, dus dan is dit punt, lokt daar misschien toe uit. Dus daarom denk ik ook wel logisch... dat deze partijen daarvoor hebben gekozen ja. om op te roepen tot de verplaatsing. Maar het verhaal van de wethouder was die dinsdagavond eigenlijk al heel duidelijk. Hij was er gewoon al helemaal mee bezig. En er ja. was eigenlijk al ja. zicht op een verplaatsing. En toch werd de motie aangenomen. Uh, dankzij steun van de OPZ... En dus ook de PvdA, maar die is maar één zetel. Maar vooral de OPZ, die hielp hun eigenlijk alleen meerderheid. Uh, nou, dat wat, wat dus ik hoop. Drukkelijk op verwijdering uh, precies, opgeroepen. Ja. Precies, en wat ik dan hoop... Kijk, omdat Mike wel heeft toegelicht... Of uh, mevrouw Kopers natuurlijk, hè, dan officieel. Wel heeft toegelicht tijdens de raadsvergadering... Uh, dat zij voor die verplaatsing niet verwijdering was. In principe hoeft een wethouder officieel een motie niet 100% uit te voeren. Ze dus kunnen het zelfs na zich neerleggen. Denk, dus het ik, zou met die toelichting zo kunnen zijn dat de wethouder de vrijheid neemt omdat hij ook in mijn ogen heeft, zeker omdat het is toegelicht, om dus pas te verplaatsen op het moment dat die alternatieve locatie ja. er is. Dat, dat zou ik dan in ja, ik mijn ogen zou ik, ik dat netjes op vinden gezegd ook dat hij dat gewoon doet. Dat hoop okay. ik, want ja. ik heb in Zandvoort nog nooit zoiets snel zien gebeuren dat het <laughs> Zeg maar dat het eerst wordt... Ver nou, oké, sorry. Maar even, het loopt er helemaal maar uit de hand. kijk, even algemeen. In de ja. politiek zie je meestal niet zo snel dingen gebeuren. Dat als een wethouder zegt over ja, twee okay. maanden heb ik een nieuwe plek... dat het voor die tijd okay. is verwijderd. Maar dus dat ik is denk logisch. Dat niet. Even um, voor de toelichting. Ik noemde het net even voor de grap een crackhut. Dat wil niet zeggen dat iedereen die daarin zit... natuurlijk met illegale dingen bezig is. Ik moet het even toelichten. Was het was was aangevallen door mensen als ik langs loop um, Jullie zijn vast niet illegaal bezig. Dat was even mijn... Uh, Zo'n vibe geeft het me echt. Sorry, ik kan er niks anders van maken. Maar het he, dat reflecteert helemaal niet op de mensen... die zich daar fijn voelen of daarin zitten... Uh, ik vind nou, het heel goed dat hij verplaatst wordt. Ik nee, nee, nee, nee, nee, we gaan door. Oh, uh, okay. ja. Het is over jou nee. hoor. Uh, <laughs> want, dat well, zelf de jongerenwerk stond. Uh, ja, en langs de trambaan, dat is natuurlijk het fietspad waar minus Scholina naar middelbare scholen fietst. Als je daar geen licht had afgelopen, ik geloof, twee weken geleden, kreeg je een, een fietslampje in plaats van een bekeuring. Nou, dat is ook aardig. En dan verder nog eventjes, want... Uh, ja, maar daar wil ik wel echt heel kort één ding al zeggen. Heel kort... ja, ik vind een hele sympathieke actie. Echt serieus, Ach, leuk bedacht. Zelfs. Maar kunnen ze please, please, please, please... gaan handhaven bij de blauwe trempad? Maar ook de andere fietspaden scooters. op brommers, op scooters. Mijn moeder is daar laatst letterlijk bijna doodgereden, Is gewoon een scooter overheen gereden. Dat durf best wel op de radio te zeggen. Ik stuur ook al honderd jaar in de raad van... Ga borden neerzetten. Ja, sorry. Ik, ik, maar dit ook vanuit persoonlijk. Dus ik hoop dat, dat, dat het geoorloofd is. Uh, jammer. Ja. <laughs> maar ik gewoon. Ik vind alles goed. Ik vind echt. Er, er, er moet echt iets gebeuren met dat pad. Want je, je, de, de, het gebeurt zoveel. En ook kwijt. Dat was alles. Ga verder. Nee, ja, ik ben het er mee eens. Ik heb er natuurlijk zelf ook jaren overheen gefietst En ik moet zeggen. Het, het nodigt ook een beetje uit om niet netjes te gedragen. Ik heb daar ook. En dat ga ik nu. Dat kan ik nu <lacht> <dat> <lacht> wel. Mike heeft weer iets op. Nee, dat kan ik nu wel zeggen. Want dit is al een jaar. Ik heb daar ook wel eens een keertje YouTube gekeken. toen ik aan het fietsen. Was. Ja, ik zou het nu niet meer doen. Maar hé, hey, dan ben je 14, 15. Wat, doe je? wat ga je anders doen dan? Ja, en ik heb het even uitgezien, want anders gaat het er weer dwars doorheen. Lachelijk. Ja, kan Dat toch is niet. wel echt uh, ja, Ik ga nu aangifte doen het echt ja, ja, al duidelijk, met duidelijk. terugwerkende kracht. <laughs> met ja, ja, al de kracht. Keren, maar al keren. Jongens, die keren. Nog jongens. Ik ging gewoon er. over de Zandvoortse Laan. Wat vind je daarvan? Ja, maar dat is ook gewoon, dat is prima. Daar heb ik het, overigens, daar heb ik dat nooit gedaan. Alleen op de trambaan. Tot zover het Zandse even allemaal. afronden. Ik een uh, vraag voor Alessandro. Wat ja. heb jij wel eens op de trambaan ja. oké. Okay. Ja, wat heb jij wel uh, eens dus op de trambaan Laat het weten. Vast, tag tag ons, ons. Tag ons. Ja, tag ons. We <laughs> moeten socials aanmaken. Dat gaan wij regelen voor het einde van het jaar. Ja, oh, ja. No. en het uh, item wat over was gebleven, de ijsbaanvoorbereiding volle gang. Wij gaan meedoen met... Uh... Nou, hey, wie heeft ons... Heb je ons ja, we wel aangemeld? Ja, Mickey volgens mij. Moeten we echt aanmelden. Oké, okay, er is potentie dat jou maar M&M's M&M de curling mee. <laughs> ja, gaan doen. Is, is, is Moet het wel echt doen dan ook, hè? Ja, oké, okay, dat vind ik ook. Oh, oké, okay. nou. Goed, tot zover is dat bevestigd. We hebben nog even snel het laatste passageplan voor nog gesloopt. En het is weer tijd voor muziek. En nou, goed, ik heb natuurlijk weer het programma gemaakt dit keer. Dus we gaan weer naar een raar nummer toe. We gaan lekker naar een ouderwets ballet. Gewoon lekker rustig luisteren. Let het volume uit, gedachten uit. We gaan luisteren. Relaxed. Ik vind het zelfs heel straf.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 now. Throw them in the trash, cause I miss the way he kisses and the way he made me laugh. Yeah, I pour my little heart out. But as I'm hitting sand, I picture all the faces of my disappointed friends. Because everyone knew all of the shit that he do. He said I was the only girl, but that just wasn't the truth. Then when I told him how he hurt me, he told me I was tripping. But I am my father's daughter. So maybe I could fix it. To back, I wanna make I him, want like him To get him back, I wanna break I his heart. Back, And they don't then want I to stitch want it to up. Get back, wanna kiss I his want face get back, with another. via Rodrigo met Get Him Back uitroepteken. En daarvoor hoorde je de ballad Mandy van Barry Manolo. Een vrij oud nummer, maar wel lekker nog zo. Ik denk ik doe een keer wat anders. Is dat een beetje in de smaak gevallen dit keer? Of uh, vaker doen? Ja, ik vind het sowieso heerlijk deze uitzending. gewoon Alle nummers passen goed in de sfeer. Ook al is het wel... Uh... Ja, jouw muziek. Dat is, heel... <laughs> dat is een soort... We zijn goed afgestemd Dat is mooi. En mijn muziek is goed afgesteld. Normaal is het altijd het jouw muziek. Dus uh, oh, ik denk dat we nog helemaal geen M&M's hebben. Terug. Ik kan alle muziek waarderen. Dus wat <laughs> maar goed is. Dus weet je okay, dat... Oké, nou goed. We zijn net even aan uitgelopen met, uh, We zijn net even wat uitgelopen met het uh, discussiëren over Zandvoort en de trambaan. Dus uh, het is nu tijd voor het een discussiepuntje. Want ja, er is er iets met studieleningen. En van die klagende studenten die weer minder willen betalen. Terwijl ze toch maximaal geleend hebben. Wat vinden we er nou van? Ja, mag ik beginnen? Ja, begin maar. Jij bent, okay. de, nou, de, ja, even het feit is hè, dat in uh, 2013 werd het uh, sociale leenstelsel aangenomen door een grote meerderheid van de Kamer. Uh, alleen volgens mij het CDA stemde daartegen en nog een paar andere partijen. Maar dus ook GroenLinks, D66, VVD, PvdA hebben daarvoor gestemd. Dat betekende dat de studiebeurs kwam te vervangen of de basisbeurs die kwam te vervallen. Dus de standaard tegemoetkoming of een gift eigenlijk. Als je gaat studeren van hier heb je twee tot 300 euro per maand. En dan uh, ondersteunt dat bij al je studiekosten, hè, dus collegegeld, huur, als je misschien op kamers gaat, gewoon een steun vanuit de overheid. Uh, dat is toen afgeschaft. Toen is het sociale leenstelsel ingevoerd. Nou, dat woordje sociaal is natuurlijk al sowieso opvallend, maar dat is waarschijnlijk omdat het een plan is van de VVD, want die vindt namelijk alles sociaal. Um, uh, wat daar het gevolg van was, is dat studenten ineens heel veel moesten lenen om hun studie betaalbaar te houden. Nou, naast dat het collegegeld de afgelopen jaren best wel met 150 tot 200 euro per jaar is gestegen. Wat nu uitkomt op 2500 euro voor een jaar studeren op het hbo en ook het universitaire onderwijs. Uh, kan je je voorstellen dat natuurlijk om dat te betalen, uh, mensen gewoon bij moeten lenen. En ook de huren natuurlijk van studenten bijvoorbeeld ook zijn omhoog gegaan. Daar hebben sommige mensen zelfs, dit zijn uitzonderingen... 50, 60, 70, 80.000 euro studieschuld. En zijn ze dan wel bijna aan het einde van de studie. Uh, maar wat natuurlijk normaal is met een lening... is dat je daar rente over betaalt. Alleen, dus ik introduceer het onderwerp even. Hè. Uh, is toen gezegd door de minister was toen van de PvdA... Van, uh, dat studenten lekker moesten gaan lenen en het aantrekkelijk uh, gingen maken... En eigenlijk was toen een beetje helemaal niet ter sprake dat de rente op zou komen. Dus het is heel lang nul geweest. Nu is het een uh, tijdje, uh, is het, stond het op 0,46. Maar vanaf 1 januari wordt die vervijfvoudigd. Dus naar 2,56 procent. En dat betekent dat als je uh, normaal 4000 euro rente moest betalen, bijvoorbeeld hè, over een bepaald bedrag, dat is dan nu vijf keer zoveel. Dus dan heb je ineens nog 20.000 euro bovenop je Gewone studiegeld al. Nou, dat vind ik natuurlijk niet kunnen, ook al heb ik geen lening. Maar ja, uh, ik vind het echt niet normaal hoe ze studenten als makkelijke groep kiezen om uh, geld vandaan te halen. En uh, sowieso de rente is voor maar ja, nooit een goed idee. Je hebt toch gezond verstand? Ik ben geen Mirko overigens. Oh, oh uh, ja, Mike uh, was hier tegen. Ja, was ik even ben gegeven. hier <laughs> tegen. Kijk, weet je, ik vind dat studenten. Wanneer ben je student? Nou, dan ben je waarschijnlijk als je rond... studeert. Ben Je hebt <laughs> gestudeerd. Oh, nee, oh, <laughs> wat <the> humor. <laughs> Dan ben je rond de 18. Dan ja. heb jij een capability gekregen... genaamd denken. Dan kan wow. je in principe nadenken... Goh, ook al wordt nu van alles beloofd... als ik geld ga lenen... De slogan staat overal bij telefoons, bij banken... geld lenen kost geld. Waarom zijn die... Ik snap dat dat natuurlijk een beetje een valse van de overheid is. Maar goed, we hebben het ook over de overheid. Uh, ja, dan wordt er gezegd, het nou, gaat tegen weinig rente. Het is aantrekkelijk. Maar ja, lenen is toch nooit aantrekkelijk. En het zou toch ook zonder moeder kunnen. bedoel... Nou ja, kijk, kijk, kijk. Ik snap je, ik snap je punt. Hè, van je zegt, je moet nadenken over lenen. Maar ik, ik ben toch wel een beetje op hand van, van jou. Maar dan in deze discussie zeker uh, is toch gewoon... Want wat hij zegt klopt, hè. Inderdaad, ministers die... Echt letterlijk hebben gezegd. we willen het aantrekkelijk maken. Weet je, wat je als. vanuit de politiek natuurlijk ook een bepaalde verantwoordelijkheid met je meebrengt. Je hebt een bepaald soort voorbeeld natuurlijk. Als jij zegt. Hé hey, ja. joh, wij, wij doen dit. Er is ook zoiets. Hè? Je hebt iets dat heet het. Um, het beginsel van behoorlijk bestuur in het bestuursrecht en dergelijke. En dat gaat er ook om dat als jij bijvoorbeeld een, een afspraak maakt of, of iets doet vanuit de politiek, dat iemand daar ook vanuit moeten, moet kunnen gaan, dat dat zo blijft, op tenminste, op een redelijke manier in overgang wordt gebracht. En mm -hmm. wat je nu dus ziet, zeker met die pechgeneratie, vooral, kijk, die nieuwe generatie iets anders. Oké, okay, Shur, die kunnen beginnen met studeren. Die gewoon nieuwe terms of ja. conditions, zou je kunnen ja. zeggen. Kan je wat van vinden, maar dat klopt wel. Maar die pechgeneratie die dan eerst geïntensiveerd is van: joh, ga maximaal lenen, noem maar op. En vervolgens gaan we die, uh, die rente helemaal uh, omhoog gooien. Ja, ik snap dat dat niet klopt. Dus ik vind wat dat betreft. Nee. Ik geloof dat uh, er ook een Kamerlid als het met een voorstel kwam. om specifiek voor die generatie de rente dan wel omlaag te brengen, zeg maar. Ja. Daar ben ik dan heel erg voorstander van. Uh, uh, omdat ik zoiets heb: ja, dat is dan nog het minste wat je kan doen. Maar eigenlijk is het natuurlijk jammer dat uh, we niet überhaupt een. een ja Dat we niet toch meer dat oude systeem hebben. Hè? En, en, en natuurlijk moet er geen misbruik van worden gemaakt. Dat, je, dat, dat wij een hele basisbeurs hebben. En dat iemand eerst even die studie gaat proberen. Oh nee, dat is niks. Nou, dan ga ik toch maar die doen. En toch maar die. Hè? Dus ja, ik snap wel. Nee, dat dan, er is... moeten een soort van checks en balances zijn. Om, om misbruik te voorkomen. Ik snap ook, het moet betaalbaar blijven. Maar wat we nu aan het doen zijn. Zeker voor die pechgeneratie. Waar ik bij had gehoord. Was het niet dat ik. Ja, op een hele andere manier hele studie die je hebt ingericht en dergelijke dus ik eigenlijk geen schuld heb ja ik vind dat ik vind dat heel nou, uh, kijk, heel, en, en heel jammer ik heb, ik heb ook geen uh, ik heb ook geen schuld hè, omdat ik de ruimte en de kans heb gehad om voor mijn studie een jaar gewoon te werken 5 ja mijn eigen. Mij eigenlijk dagen, hetzelfde vier vijf dagen in de week en niet de duurste studie van de wereld heb namelijk journalistiek dat is een gewone HBO-studie waar ik nu inmiddels 1500 euro uh, voor betaal in een jaar collegegeld maar het gaat ook vooral inderdaad op die mensen die wel hebben moeten lenen. Bijvoorbeeld omdat ze niet anders kunnen. Omdat ze uit huis gaan en een kamer hebben. Uh, en inderdaad gewoon lekker door willen studeren. Misschien wel heel erg op hun plek zitten. Of inderdaad misschien een keer een verkeerde keuze hebben gemaakt. Maar er is gewoon helemaal geen ruimte voor studenten. Studeren, kijk, dat is dan wel een keer ontkracht. Dat het studeren onaantrekkelijker zou worden. Dat is dan niet waar. Maar je wil toch goede mensen opleiden. En onderwijs gewoon uh, goed en aantrekkelijk inrichten. Dat is nu eigenlijk alleen... Als je nog geld, genoeg geld hebt, dan, uh, dan is het oké. Okay. Of als je zicht hebt op een hele dure baan of een heel goed betaalde baan, alleen dan is een betaald. Uh, ja, en zelfs, zelfs, en zelfs dat is dubieus ging. hè. Want ik denk sowieso dat er wat dat betreft heel veel mis is met de manier waarop wij nu met studies omgaan en dergelijke. Want er zijn studies, daar betaal je heel veel voor. Maar de baankans die je hebt, maar en ook de betaling van de baan, is dusdanig laag dat je dan eigenlijk ook als politiek niet moet afvragen... van moet je er niet ingrijpen, moet je niet zeggen... we stellen bijvoorbeeld een maximum aantal plekken... van mensen die dat mogen gaan studeren... of we, stu we doen daar bijvoorbeeld dan geen studiefinanciering voor. Dus dat je bijvoorbeeld meer geld overhoudt... voor de dingen waar veel ja. baankansen in zijn Dat zijn ook opties nou ja, die je hebt. Zeker. Want er zijn gewoon mensen die ja. doen een soort van... Bijvoorbeeld een soort, soort subtakopleiding van iets in de sociologie. He, sociologie is heel interessant, maar er zitten ja. daar gewoon een aantal uh, variatiestudies op. Ja, waar gewoon geen vraag naar is. Maar je bent wel 150.000, 160.000 euro kwijt om ja, dat te studeren. Echt, en dan, ja. dan creëer je dus eigenlijk iemand die heel kansarm is. Want er is bijna ja. geen werk voor. Als je wel een baan vindt, daarin betaalt het goed hoor. Maar er is dus dan te veel voor de markt. Ja, ga die 160.000 euro studieguld maar zien af te betalen. Zeker met de rente nu. Ja. Weet je? En, en dat, dus je hypotheek op een huis. Een hypotheek ja, op een ja, huis, Dat, uh, wat, dat, noem dat geldt op. ook allemaal mee. Ja, dat is dus, lastig. Is allemaal dus ja, dat ja. zijn allemaal dingen waarover na moet worden dus gedacht. even afsluitend, ik denk dat als je het hebt over een normale studie... Zeg, dat betaal je veel en dat kost 4.000 euro in het jaar... dan zou je na vier jaar studeren nog steeds... maar, maar en dat is natuurlijk veel geld... 16.000 of 17.000 euro studieguld moeten hebben. Maximaal 20.000. Daar moet je een redelijke opleiding van kunnen betalen... Ik vraag me dan af hoe mensen komen alleen in ieder geval 60, 70, nou ja, Ik snap je punt, maar dan ga je dus inderdaad uit ook wat Joma zegt. Joma doet in die zin een redelijk normale studie. Wat jij noemt ook een redelijk normale studie, weet je wel. Maar het is gewoon zo op het moment dat jij naar een beetje de universitaire tak gaat. Je doet echt wat bijzonders, weet je, je bent heel erg slim. Je wilt naar de TU Delft of Tuurlijk. iets dergelijks. Ja, dan ja, kost het gewoon veel geld. Dat... En ik heb zoiets als overheid. Willen wij toch dat mensen uh, maximaal gelukkig zijn? Willen ja. wij de beste mensen kunnen afleveren? Dus dan moeten we toch ook ja. die mensen kunnen helpen... die zo ontzettend veel... Uh, uh, uh, ja, schulden gaan krijgen op dat ja. moment. Dus ik ben het met je eens hoor, er zitten echt veel nuances ja. in, maar het is wel een beetje, ja. uh, beetje heftig. Het is natuurlijk wel een beetje studentje pesten, dat is waar het we is, mee afsluiten. Het is tijd ja. voor de... de, M &M hit van de maand. Ja, en ik weet dat Jammer een nummer wil kiezen, maar ik ga iets doen wat, uh, ik uh, ga hem gewoon claimen, want ik heb al heel lang geen M&M met meer gekozen en ik uh, er is één nummertje wat ik echt nog wil draaien ik zie jou maar weer Thoys van erbij pakken. Ja, die hebben we al gedraaid. Uh, dus ja, dat is natuurlijk wel een beetje te veel van het goede. Maar, ja, wat ik ook altijd zeg... Kijk, wat jammer dan niet mag... Ja, dat mag ik wel. Want ik, ja, ik heb ook een, een leuk nummertje gekozen... Laten we het zo zeggen. Dus dan gaan en we eventjes naar... Uh, van de Maan. Luisteren. ik kapte jou maar natuurlijk net een beetje grappig af door uh, Taylor's Version te gaan draaien van het nummer Slot. Dat is uh, een van de From the Vault tracks. Een van de nieuwe nummers die ook echt vandaag is uitgekomen op 1999 nou, Ik wel dat version. je in vorm bent. Ja, ik ben echt in vorm vandaag. Ik zit er lekker in. Ook met je humor. Ja, en het zijn is... We zijn allemaal in vorm vandaag. Ja, en vandaag. het is echt een top aflevering. Ja, Mirko, jij ook. oké. Okay, ja, nee, ah, nee, ja, ja. Jij, jij oh, dankjewel. Ja, het is een. Je was een compliment. <laughs> en het is tijd om te gaan doordraaien, want waar kijken we volgende maand naar uit? Ik heb geen idee. We gaan ja. terugdraaien, want afgelopen maand bomvol muziek. Uh, ja, ik even terug... Wacht even. Even terugdraaien. Maar ik wilde... Ja, oké. Okay, even terugdraaien. Ja. Uh, nou, heel veel leuke muziek. Bijvoorbeeld het album van Troye Sivan. Uh, Something to give each other. En het album van... Uh, hoe heet die? Uh, Blink-182. Nee, oh ja. Troye Sivan. Nee, oké. Okay, ja, uh, en ik wil ook zelf eentje toevoegen, Nouer, dat is een van mijn favoriete... Ja, okay. indie, elektronica, pop-punk, bands, whatever. Hebben ook een nieuw album uitgebracht... voor het eerst sinds 2016. Dus die zijn ook al heel lang weg geweest. En ook zeker een aanlading, Dus is een Nower En, en K-N-O-W-E-R. Ja. Oh, okay. ja, dus, ja, leuk. Ja, dus... en wat ik ook nog leuk vond... afgelopen maand... Nou, naast de dus troosje van... Hè, met Samsung, de ja, de van. en de geweldige videoclips daarbij. Ja, ik heb ze niet gegeven, maar waren wij natuurlijk afgelopen maand ook naar een inhele concert Oh, dat hebben we eigenlijk al genoemd in de ja, AFAS Live. Zeker. Uh, verder. Uh, oh ja, ik heb afgelopen maand uh, veel klassieke muziek geluisterd. Oh. En dat komt omdat ik... Uh, ja, ik ben nog uh, eigenlijk de week nadat we de uitzending hadden vorige keer... ben ik drie dagen naar een klooster geweest in uh, Den Haag. Dat was met mijn minor, uh, filosofie, religie en spiritualiteit... En we gingen ook op een ochtend intuïtief, intuïtief schilderen. En daar stond klassieke muziek op. En toen dacht ik ineens, oh, wat mooi is dat eigenlijk. Dus dat is ook altijd wel een leuk moment in het jaar. Ja. Dat heb ik wel af en toe dat ik dat eens opzet en denk, oh, dit heeft ook wel eigenlijk Ja, het heeft wat. ook wel iets. Nou ja, goed, net Stuk... zoals, zo uh, lief vertel. Ja, nee. Ja, nee, ik zeg wat ook klassiek is, wat we net over hadden. The Rolling Stones, Hackney Diamond. <laughs> ja, dat is ook ja, bijna klassiek tegenwoordig. Ja. Um, nee, maar goed, dat album is natuurlijk ook uit. En dat is, daar hebben ze zelf, en dat heb ik dan gezien, lunchparties voor gehouden s' nacht. ...midnight lunch parties voor de nieuwe Vinyl. Uh, ik vond dat leuk. Bij 30, of, ja, 30 platen zaken in Nederland. Dat is fantastisch. Ja, het schijnt dus dat die Mick Jagger, weet je wel... Ja. ...die heeft dus allemaal vriendinnen van 25. Dat zou best kunnen. Ik bedoel, geef, die band is ongelijk. Wat zeg Ik geef geen ongelijk. Ja, <laughs> dat oh, kan je okay. jezelf, Maar goed, uh, we gaan zo nog even verder vrij praten. Maar... maar ja. Mag ik ook nog tuurlijk, even vooruitkijken? Ja, mag ik ook nog even vooruitkijken. Want even vooruitdraaien met de muziek. Want komende maand wordt natuurlijk weer de Spotify Rap Maand. En ik ben daar altijd heel hard voor. Is dat volgende voor. maand al? November? Ja, komende maand sowieso. Komende maanden. Komende maand. November. Ja, maar volgens deze... mij tellen ze tot ergens deze maand. En ik denk dat uh, ja, Troj Sivan uh, wel eens uh, hoog in de lijst kan komen te staan. Maar uh, weet je allemaal dat Pink Panther bovenaan komt te staan bij jou? Ja, en weet je hoe dat komt? <laughs> omdat we afgelopen juni bij Comic-Con waren. En ik was verkleed als Comic-Con is een... Uh... Mike, leg het even uit. Ja, Dutch Comic-Con is eigenlijk... En überhaupt Comic-Con is een conventie voor popculture. Dus denk dan aan dingen zoals Marvel. Dat is natuurlijk popculture, maar ook... Nou ja, enigszins anime komt daar ook wel op voor. Het is niet echt popcultuur, maar dat hoort er wel bij. Een beetje de hele, ik wil niet zeggen nerd scene... maar ook wel een beetje de nerd scene. Ja, wel, wel, de, nerd scene wel de nerd scene. Het, het mag, ja. mag ook, mag gewoon ook. We, het. De ja, we wonen het. Ja, we wonen het. Is, ja, en, die, en mensen verkleden zich dan als dingen die ze leuk ja. vonden. Nou, ik dacht natuurlijk meteen aan de Pink Panther. Uh, maar ik dacht, het is nog leuker als je dat muziekje uh, speelt... terwijl je daar loopt, weet je wel. Dus dan ben je dichtbij mensen dan horen ze ineens... iedereen kent het Pink Panther team wel. Oh, die wordt even opgestart. Oh, wat leuk dit. Nou, In de achtergrond. Dat is nog ten, eens een ten, ja, dat is uh, En dacht, dat is leuk. Maar toen keek ik een paar dagen later op mijn Spotify stats, weet je wel. Stond ineens op mijn lifetime uh, all-time listened en dan op nummer 1. <laughs> ja, ja, dat, dat is natuurlijk niet helemaal Dikke baan als je dat natuurlijk elke dus, uh, keer wel opnieuw luistert. Ja, dat Dus de uh, komende keer hè, dat wij gaan op 19 november. Dan download ik hem even, ja. denk ik. Dat uh... klinkt als een uh, verstandig je Of nee, je koopt het natuurlijk als een legaal persoon op iTunes of zo. Nee, nee ik... gewoon downloaden. Oké, okay, maar goed. <laughs> oh, oh, oh. Ik weet van niks. Ik had niks gehoord. Ik Was had niks gehoord. Wij weten niks Het is de tijd <laughs> voor muziek over pop-punk gesproken. Je had het net over Merkel. We gaan naar Blink One toe luisteren. pop-punk uh, dingen. Blink, wanneer die kwam dus met het nieuwe album uit... na jaren in de originele... nou, niet de originele line-up, maar de meest populaire line-up... op het album One More Time. Ja, ik vind het een, een fijn album als die mensen um, stuk gaan. Ik heb nog wel iets. Ja, vertel. Ik heb we, twee, we dingen kunnen, nog. Ja, Mickey, twee dingen nog. Ja, we kunnen Mickey even blij maken voor zijn zweeftevenallergie. Oh, uh, nee, die is er niet. Mag ik eens zeggen? Want... Ja, nee, er is dus nu een, een nieuwe belasting. Een, een, de de, de limonadetaks wordt die ook wel genoemd. Ja. Namelijk dat suikerhoudende drank... Er komt extra belasting op. Jezus. Maar havermelk valt daar... als niet-melkproduct ook onder. De chocomelk wordt niet belast... omdat er heel veel suiker in zit. Want zo werkt dat met rare overheidscategorieën en dergelijke. Hè? Want er zit melk in. Maar Oatly, ons favoriete havermelkmelk... wordt dus nu hetzelfde belast... Als frisdrank. Dus de ja. Partij voor de Dieren heeft een, een motie ingediend. Om te kijken, kunnen wij, dat, uh, kunnen wij dat omlaag krijgen? Dat is natuurlijk eigenlijk wel heel raar. Eerlijk is eerlijk. Ik, ik vind haar van mij helemaal niks. Maar oké, okay, laten we het niet doen alsof het frisdrank is. Want er zit niet zoveel suiker in. Um, en die is niet aangenomen. Dus uh, ja. het wordt nu hetzelfde belast als frisdrank binnenkort. Maar ja, dat, weet je wat ik heel raar vind? Het gaat de zweefteefje pijn noemen bij de Starbucks. <laughs> ja, ja, nog ja, meer. Ja. Zweefteefjes in de stress... Maar wel heel goed dat de Partij voor Dieren een Motie voor Indien... want ik vind het inderdaad absurd dat je wel hier categorieën op kan ja. maken. Dus heel duidelijk kan zeggen, nou, melkproducten niet. En bij groenten en fruit ja. ben je jaren bezig ja. om daar de betere te En het heeft niks te maken met de suikervouding, want als ik zeg chocomel... dat is natuurlijk ook hartstikke, zo, hartstikke zoet, hartstikke smerig. Zelfs normale melk zit meer suiker in dan havermelk. Over het algemeen ja. ligt het natuurlijk aan welk melkmerk je koopt. En toch wordt havermelk wel belast en melk niet. Ja, weet je? Maar... En wat ik zeg, ik vind het, ik vind het zelf heel smerig. Ik, ik, whatever. En ik vind ook melk maar kan ethisch zijn. zo'n suikertax schijnt wel goed te werken. Nee, dat, dat geloof ik. Maar dan denk ik van ja, dan is het toch wel slecht, weet je. Ik, ik, ik gun het mijn zweefteven ook. Laat ja, maar het kijk, ik, laat ik gun het, wel het ze ook zijn. alweer, weet dat, je. Zo, dat... niet, niet, niet de belasting, maar juist niet de belasting. Ik gun ja. het ze dat ze het goedkoop kunnen krijgen, zeg maar. Kijk, maar ik moet <laughs> zeggen, laatst laatste tijd als ik ook iets hoor over overheid en tax, denk ik toch ook aan die plastic tax. Dat is alweer... Uh, oh ja. Oh, kansloze God. operatie, maar echt even hoor. Ja. Als er een voorbeeld bijzonder moet worden voor een slechte wet, of slechte wetgeving, is het wel die plastic... Nou, ik, ik heb hier echt een perfect voorbeeld die van. Een vriendin af, van heen. mij, ja, gelukkig. die heeft een, uh, een, een bubble tea kraam, uh, ja. zeg maar. En die moet dus nu ook uh, uh, recyclebaar plastic doen. Dat hoeft niet letterlijk gerecycled te worden, maar dat is wel verplicht. Maar dat recyclebare plastic is dus veel dikker en veel duurder. Dus eigenlijk vervuilt dat meer dan dat zeg maar, niet-recyclebare plastic. Omdat ook maar de vraag is... wordt het wel zo goed gerecycled over het algemeen? Daarbij is het zo, ze moet dus nu... 10 cent gaan rekenen bovenop alles wat ze verkoopt. En dan moet ze dus dat investeren in duurzaamheid. Maar het wordt niet gecontroleerd. Er worden geen bonnetjes nee, gevraagd. dat is het hele slechte aan die regeling. Hè? Want op, eh, zich, ja, dat... op zich begrijp je wel... stel, nou, dat geld... volgens mij mag elke ondernemer ook nog weten... hoeveel die heeft... ja ja, klopt. Volgens mij uh, minimum vijf cent. Nee, nee, nee. Ik, nee, ik heb wel eens één cent op het Albert Heijnbon. Ik oh, die tijdbakjes. maar oh, Dan is het één cent. Sorry, ja. Is nou ja minimaal in ieder geval... Iets. Weinig. En <laughs> inderdaad, je ziet er als consument... niks van terug, want de ondernemer... die steekt het gewoon in zijn eigen zak. Ja. Uh, het is niet dat daardoor... Uh, Duurzamere producten goedkoper worden. Nee, precies. niet. want zij zegt: ook... weet je, een elektrische fiets ook voor de zaak. Ja, die kan ik ook afschrijven als duurzaamheid. Maar die heeft ze al, weet je wel? Like, hoe werkt dat dan? Nee, hij moet een vet kopen. Ja, en, en dit over iemand die heel juist heel erg bezig is met ja. klimaat en milieu en zo, weet je wel. Maar, maar in de zin van, dus die, die die zit ook van wat is dit voor rare regel? Maar je had volgens mij een ander artikel nog, jammer. nog even los van de belasting. Okay. Die net op je, op je NOS of niet? Die, die wilde je aanhalen, toch of niet? Dit oh ja. ja. ja. ja. <laughs> ja dit, dit, dit raakt mij ook wel, want dit gaat over AI. En met journalistiek ben je daar natuurlijk ook steeds mee bezig. Hoe kan je dat inzetten? Maar er is onrust ontstaan vanavond onder Nederlandse stemacteurs. Want bedrijven schijnen al actief mensen te vervangen door AI. Oei. Um, digitale Nieuwskios Blendel, voorheen van Alexander Clupping, Kl is een van de bedrijven waar de ingehuurde stemacteurs afgelopen week in on onzekerheid zaten. Begin deze maand liet het aan de acteurs weten dat het van plan is per 1 januari te stoppen met het inzetten van mensenstemmen. Ja. Dat blijkt dus een interne mail die bij de NOS is terechtgekomen. En uh, ja, bewijst van weer dat kunstmatige intelligentie nu al, ook al werkt ja. het nog niet optimaal, werkplekken overneemt ja, van het mensen. Het is best eng. En daarom is het natuurlijk in Amerika ook die zag Aftras, uh, bezig, die uh, staking van ja. acteurs, uh, ja. dat heeft ook Precies. met AI te maken. We het over hadden vorige oh, keer Ja, dat is inderdaad, daar hebben we het al vaak gehad van. Ik heb nog een leuke verrassing. Oh. De hit van de maand. Ja, want ik heb jammer natuurlijk net goed genaaid met dat nummer, dus uh, alsjeblieft. <middels> It's messy, messy, messy, oh yeah. Don't send it, I'm zero. Sit under the bedroom. so full, I don't me And my fuck is extinct This shit's kinda depressing. All you doing to me? Cause you messy, touch me, wreck me, oh yeah. Maybe it's just admiration, copulation, oh. Or adoration, no or defense, infatuation, or oh yeah. I'm alone in my room I'm just thinking about you It's a I can't describe Maybe it's just admiration, copulation, oh Adoration, no defense, infatuation, oh yeah Kung Fu Adoration, no defense, infatuation, oh yeah Confuse all the time Ja, en de chaos is nu echt compleet. Dubbele MM-Hit, dubbele artiesten, continu gedraaid. Maar ik denk, ja, weet je, ik had een nummer in de programma staan. En ik daar heb ik echt geen zin in. Dus ik denk, ja, wat gaan we dan doen? Jongens, <laughs> MM-Hit toch nog? Had je dat verwacht? Uh, nou, helemaal eigenlijk niet. Maar ik moet wel iets zeggen. En dat vind ik eigenlijk ook een beetje raar. Ik dacht er net wel aan. Van nou, er staat hier een mediocre uh, Katy Perry-nummer nu uh, in, de, in de wachtrij. Dat ik dacht, van nou, is weer een beetje van hetzelfde. Ik dacht, zou ik het nog vragen? Maar ik dacht. <laughs> ik doe het niet, maar toen gebeurde het toch. Dus ik weet niet hoe dat dan precies yeah, werkt. Ja. Troy van In My Room, doet dit samen met een andere artiest... die er een beetje een andere taal doorheen zingt. Nou, het is echt een fantastisch album. Ja, je bent echt van enthousiast. Hè? Dat ja. is uh, leuk om te Volgens horen. Ik ben een beetje uh, fan, uh, jongen. Ik heb ook een LP. Als hij naar Nederland komt, jongen, echt. Okay. Ja, dat, uh, uh, ik heb ook een LP van hem gekocht in Utrecht laatst bij een platenzaak. En toen uh, kocht ik dat natuurlijk gewoon wel een andere albumcover... dan op Spotify die je ziet. Uh, en toen kwam de verkoper later nog achteraan. Hier heb je een kaartje. stond daar zo'n een handtekening op. Oh, dat dus ik was, ik was helemaal blij. Helemaal happy. Maar goed, met de, de happy toys die van zijn we alweer aan het einde aangekomen van de uitzending. Ja, dat is weer hard gegaan. hè. Weer hard een gegaan. Een chaotische ja. uitzending met rare mixes, rare transitions. Heel veel censuur, afkappingen en zo. Maar goed, ja, dat zijn we toch pompoenen. inmiddels... Pompoenen. Pompoenen inderdaad. Maar dat zijn we toch inmiddels gewend. Waar kijken we nou naar uit volgende maand? Ik weet dat jammer gaat zeggen. De Tweede Kamerverkiezingen. Uh, nee, niet? Nou, ik wilde eigenlijk iets anders kiezen. Maar inderdaad, de Tweede Kamerverkiezing hoopt dat mensen een verstandige keuze maken. En ik las laatst dat meer dan ooit mensen van plan zijn om te stemmen. Dus de opkomst wordt waarschijnlijk ook hoog. Okay. Uh, maar waar ik eigenlijk komende maand naar uitkijk... dat is over anderhalve week, ga ik naar Rome. Oh, met ja. mijn minor, uh, filosofie, wereldreligie en spiritualiteit. En met een klein groepje gaan we dat met de trein heen en terug doen. Dus dat <laughs> wordt een heel avontuur. Wat leuk. Waar ik dus volgende maand over kan vertellen. Ja. En ik ben wel op tijd terug voor de verkiezingen, want anders had ik het niet gedaan. Dat is top. En uh, natuurlijk, uh, volgende maand, we hadden het net al even over Dutch Comic Con. Daar kijk ik wel naar uit. Dat wordt uh, leuk. Dat wordt mijn ja. vierde keer, denk ik. Mirka, waar kijk jij naar uit komende maand? Nou, echt behoorlijk wat. Want hebben we hebben volgende maand met de gemeente hebben we uh, de begrotingsbehandeling. Dat is een beetje de belangrijkste vergadering die we hebben. Ja, maar ik vind, ik vind dat leuk. Want dan heb je altijd eigenlijk, je hebt dan ook lang de tijd, je hebt dan tien minuten in ons geval, de tijd om echt een, een speech te geven. Die eigenlijk een beetje terugblikt op het hele politieke jaar. Dus ja, als... als politicus is natuurlijk hartstikke leuk. Ik kijk uit naar de Tweede Kamerverkiezingen, vind ik ontzettend leuk. En ik kijk ook uit, ik heb afgelopen tijd geholpen aan een tv-advertentie voor de Piratenpartij. Die komt de dertigste op de tv, dus ik kijk ook uit naar die op NPO1 zien. Dat is wel heel vet, dat iets wat je maakt op de nationale tv komt. Ik kijk uit naar een vakantie naar Londen met mijn hele leuke vriendin. Uh, ik kijk uit naar de Dus kom ik kom met jullie. Dus ik, ik heb echt een maand... Oh, en ook nog, ik kijk ook nog heel erg uit naar ons eigen uh, Z.A.L.V. met onze partij. En dat, dat doen we ook echt wat groter dan normaal. Dus we hebben echt sprekers uitgenodigd ja. en zo. En groot opgezet. Dus ik, ja. uh, Heel leuk. Uh, het ja. volle we en, kunnen, en er, en we jarig, kunnen jarig, er niet het, genoeg van en, krijgen. Het klinkt, het klinkt gezellig. Oh ja, je bent ook nog en, een ja. Het ja, enige waar ik niet naar uitkijk trouwens. Maar als ik dat nog mag zeggen radio. Het enige waar ik niet naar uitkijk. Is dat ik niet bij jammer in de we niet. Oh, nee. Ja, oh, dat dan nu oh, niet. Ja, jammer. Maar ik ben er in de kerstuitzending zeker bij, Ja, mevrouw. nou, hopelijk. Wij zijn er. Ik en, jou, <laughs> ik en jou, we zijn er volgende maand, 24 november. Nou, ik weet het nog niet, hoor. Niet? Nou, we krijgen er in ieder geval geen genoeg van. Just can get oh, it Oké, okay, we gaan het zien of eruitzending is. mode. Ik hoop het wel. 24 november is de schedule date, maar we gaan het meemaken. Tot ziens. Uh, misschien dan anders tot later, weet ik veel. Bye-bye.